9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Matthijs van der Wiel met het laatste nieuws uit Doorn over de verdwenen jongens. We spreken dik Berlijn over de DDoS-aanval op overheidssites. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De politie zoekt op dit moment niet meer in de bossen bij Doorn naar twee vermiste kinderen. Bij de zoektocht van gisteravond en vannacht zijn geen sporen van de jongens gevonden, zegt de politie. Deel van het bos doorzocht, inderdaad, met mariniers, politiehonden en politieagenten. Dat gaan we vandaag voor niet verder doen, daar hebben we ook geen aanwijzingen toe. Wat we nu aan het doen zijn, is uh, ja, zo snel mogelijk een helder beeld zien te krijgen uh, waar deze meneer voor het laatst gezien is. De broers van 7 en 9 zijn maandagavond voor het laatst met hun vader gezien. Gisteren werd in het recreatiegebied het doorendschat het lichaam van de vader gevonden. De man pleegde zelfmoord. Bestelbusjes moeten vanaf volgend jaar worden voorzien van een snelheidsbegrenzer. Daarmee kunnen ze niet sneller rijden dan 120 km per uur. Dat heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement besloten, meldt de Volkskrant. De maatregel is bedoeld om het brandstofverbruik van bestelwagens te verminderen... en de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen. Verder hebben bestelwagens vaak een hoge topsnelheid, soms boven de 160. De voertuigen zijn volgens de Europese Commissie... het meest van alle bedrijfsauto's betrokken bij ongelukken met gewonden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 Dan nog het weer, vanochtend droog en van het zuiden uit zon. Vanmiddag bewolkt en regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen in de loop van de dag zon en een graad of 15. Kees informatie bij de ANWB, John Bakker. Met een uh, ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, daar staat 7 kilometer file. De wisselstrook is daar helemaal afgesloten. Dan de problemen op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... voor knooppunt Hoepolder. 4 kilometer bij de werkzaamheden... En daardoor loopt het ook vast op de A59 van Zierikzee naar Os bij Knoop het Hooipolder, vijf kilometer. Ja, mensen moeten dan toch omrijden. En de mensen die omrijden over de A59 via Den Bosch... die komen in een flinke file tussen Waspik en Knoop het Empel. Inmiddels 27 kilometer. Ja. En omrijden via Breda, dat heeft wat meer zin. Maar er staat ook een korte file tussen Terheide en Knoop het Zonzeel. En die is drie kilometer. En over die wegwerkzaamheden aan de A27... hoort u zo dadelijk meer van Marno Remmers.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 is cent. Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling... krijgt u tijdelijk een topracefiets van Eddy Merck's cadeau... te waarde van 2195 euro. Kijk op lexus.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het lukt internetcriminelen keer op keer... om de digitale infrastructuur in Nederland te ontregelen. Nee, echt grip krijgen de autoriteiten, overheid en banken... niet op de vele deedels aanvallen. Dick Berlijn, voormalig chef der strijdkrachten... en tegenwoordig cybersecurity-expert, hoort u zo dadelijk. Eerst naar het laatste nieuws over de vermiste jongens. Ja, dat is er eigenlijk niet, want de politie heeft nog geen spoor... van de beide broertjes van zeven en negen jaar oud. Dat is alle reden om bezorgd te zijn over hun veiligheid. Hun vader pleegde gisterochtend zelfmoord in de bossen bij Doorn. En sinds maandagavond zijn de jongens niet meer gezien. In Doorn is verslaggever Matthijs van der Wiel. Uh, want Matthijs daar is gisteren nacht nog tot afgelopen nacht laat gezocht. Maar wow, de politie zei eerder in onze uitzending... dat ze daar voorlopig niet meer gaan zoeken. Dat is inderdaad het geval. Ja, dat klopt. Het enige uniform dat ik gezien heb vanochtend hier... was dat van een boswachter die hier even kwam kijken. En dat was van afgelopen nacht wel anders. Hè. Enorme inzet van de politie, helikopter, paarden, honden en mariniers. 130 man, gespecialiseerde eenheden, zogenaamde combat trackers... die kunnen zoeken naar sporen in het landschap op het terrein... dat er iets aan de hand is. Dat heeft allemaal geen aanwijzingen opgeleverd om verder te zoeken... zegt de politie uh, op dit moment... Gaan ze dus ook niet verder zoeken hier. Mogelijk, als er daarna een reden voor is, wordt dat hervat. Maar zegt de politie ook, ja, het grootste deel van het terrein hebben we al helemaal uitgekampt. Dus waarschijnlijk zal hier niet meer worden gezocht. Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk, Matthijs, wat nu? Hè? Um, wij begrijpen ook dat um, de man, de vader, nog in Limburg gepind heeft. Dat de jongens nog ook gezien zijn rond acht uur maandagavond. Ja. Zou het kunnen dat um, de politie verder moet zoeken in Limburg? Ja, dat is precies het soort aanwijzingen waar nu, mee, waar nu werk van wordt gemaakt. De gangen van de vader worden nageplozen. Zijn pinbetalingen, zijn bewegingen, waar is hij gezien? Er wordt gezocht op zijn computer. Er wordt gekeken naar de contacten die hij heeft gehad. Er wordt contact gezocht met familie, met vrienden. Om in ieder geval te kijken wat heeft hij gedaan. En dat is waar het onderzoek zich nu op richt, begrijpen wij, van de politie. Ja, en verder hoopt hoop de politie dat ook dat Amber Alert aanwijzingen zal opleveren. Daar worden mensen opgeroepen om tips in te sturen. Uh, en dat wordt dan allemaal nagezocht. Overigens, wat opmerkelijk is dat, dat Amber Alert het is eerder gezegd... dat is pas laat uh, uitgebracht vannacht. Hè, pas. En terwijl de moeder van de twee jongetjes gisteravond om acht uur al uh, op Facebook... Uh, om het zo maar te zeggen, haar eigen Amber Alert heeft uitgestuurd. Op haar pagina een, uh, een dramatische oproep. Alsjeblieft wil iedereen uitkijken naar mijn kleine mannetjes... met de foto's van de twee jongetjes. Een paar. Die, ik heb net gekeken, al 21.000 keer gedeeld is. Zij hoopt natuurlijk ook dat ook daar tips worden ingestuurd. Nou, er zijn heel erg veel reacties op die pagina's. Maar dat, uh, dat zijn allemaal steunbetuigingen in de trant van veel sterkte. En we leven met je mee. Maar geen enkele tip die de politie verder zou kunnen helpen. Goed, Martijs van de Wiel, uh, daar in Doorn, waar dus in ieder geval voorlopig niet meer gezocht wordt. De politie uh, kijkt op alle andere manieren verder. En heeft u dus informatie, laat u dat, de politie weet. U ziet ook dat Amber alert nog op onze website, nos.nl. En opnieuw liggen er websites plat door een DDoS-aanval. Sites van de Rijksoverheid zijn sinds vanochtend onbereikbaar. Opnieuw, ook gisteravond was er een grote storing. Dick Berlijn, voormalig chef der strijdkrachten... tegenwoordig uh, security cybersecurity-expert bij advieskantoor Deloitte. Meneer Berlijn, welkom in onze uitzending. Wat is het probleem dat hierdoor uh, ontstaat? Ja, het directe probleem is dat allerlei uh, sites uh, waar we afhankelijk van zijn geworden, althans waar we graag gebruik van willen maken, niet meer bereikbaar zijn. Dus het, uh, ja, het maakt het, het soms wat lastig uh, om, om zaken te doen. Gaat het om een vergelijkbare aanval als waar uh, banken bijvoorbeeld eerder mee te maken hadden? Ja, het woord zegt het al. Het is een is uh, een distributed denial of service attack. Je, je, je, je haalt bepaalde servers, bepaalde diensten, maak je onmogelijk. En of het nou over banken gaat of over de Rijksoverheid gaat en soms over andere organisaties, dat maakt het niet uit. Maar er zijn mensen die het leuk vinden of, of, of uh, ja, het prettig vinden om dit soort hele vervelende dingen te doen... Er worden geen gegevens gestolen door een DDoS-vertrek, maar je maakt de dienst onmogelijk uh, niet meer bereikbaar. En dat is een uh, zeer lastig iets natuurlijk. Ja, want daarmee frustreer je natuurlijk en, en ontregel je de digitale infrastructuur in Nederland. Dat is het, uh, dat en, is het precies. Ja. Ja. We krijgen het idee dat uh, niemand hier vat op krijgt, dat uh, internetcriminelen gewoon de hele tijd hun gang kunnen gaan. Heeft u dat ja. idee ook? Nou, we moeten goed in de gaten houden dat uh, um, het mogelijk is om een DDoS-aanval uh, steeds iets anders te maken. Waardoor als je bewijs en je verdediging inricht op een bepaalde specifieke aanval... Nou, Dan verander je de aanval een beetje en dan is die verdediging ineens niet meer goed. Mm -hmm. nou, je hebt zeer veel verschillende vormen van DDoS-aanvallen. Je hebt het over SIM flooding je hebt het over asymmetric attacks, nou, je allerlei technische kretum. Maar het betekent dat, die, dat de motivatie van mensen die dit willen doen, uh, dat ook de type aanvallen die worden gaan constant wijzigen. Dus je moet je daar helemaal op inrichten. Je moet uh, zeer goed je netwerkverkeer uh, in beeld hebben als je je goed daartegen wil verdedigen. Je moet een goede, uh, wat wij noemen, monitoring capability hebben. Een goede incident response capability hebben. En uh, dat vraagt een hele hoop effort. En dan nog moeten we ervan uit blijven gaan dat een 100% verdediging helaas niet mogelijk zou zijn. Dat we rekening ermee moeten houden dat soms het soms niet heel zeker is dat ze bepaalde diensten gebruik kunnen maken. Nou, dat lijkt mij nogal frustrerend voor een voormalig chef der strijdkrachten, meneer Berlijn. Dat is frustrerend, maar het is niet onmogelijk. Uh, laat ik zo zeggen, je kunt veel doen, maar je moet rekening houden... toch met uh, het soms niet beschikbaar zijn van bepaalde diensten. En daar kun je ook je maatregelen wel weer uh, voor nemen. Hm. Maar meneer Berlijn, uh, aanval is de beste verdediging. Dat weet u als geen ander ook. Uh, wat kun je doen tegen de, de plegers van dit soort criminaliteit? Ja, het, het is heel lastig, want het is dan heel moeilijk te stellen actief, waar komt je precies vandaan, ja. maar um, ja, als je zeker weet dat als je wel meer informatie hebt waar een aanval vandaan komt, dan kan je natuurlijk ook een aanval ontregelen, terughekken, zoals we dat noemen. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan, dat, dat, dat kun je niet zomaar gaan doen. Je wil zeker weten dat je daarmee geen andere schade veroorzaakt dan de schade die je wil. Uh, dus het, het vraagt nogal wat. En ik denk, om het ook maar een beetje in militaire termen te houden... dat het ook zeker vraagt om goede rules of engagement, uh, goed toezicht. Wanneer doen we het wel, wanneer doen we het niet? Uh, wie, hoe weten we zeker dat we het op de juiste manier gebruiken? Dus dat is, daar moeten we niet lichtvaardig mee omgaan. En ik hmm. geloof dat de minister dat ook aan heeft gegeven. Ja, dan nou horen we van banken dat ze nog op zoek zijn naar goede IT'ers. Um, ja. Dat geeft weinig hoop. In ieder geval geeft het het idee dat we een beetje achter de feiten aanlopen. Op dit Dat moment. is zeker zo, omdat we natuurlijk gedurende een groot aantal jaren alle prachtige. Mooie nieuwe applicaties van, van het internet eh, hebben omarmd. zonder in eerste instantie na te denken. op welke manier maakt ons dit kwetsbaar. Ja. Dus we hebben een behoorlijke achterstand in te lopen. En naar de toekomst toe moeten we veel meer gaan opletten. van kijkers. het is een prachtige applicatie. maar hoe zit het met de kwetsbaarheden? Dus we moeten veel meer toe naar. Ja, excuseer voor wederom het Engelse woordgebruik. maar naar security by design. Dus aan de voorkant nadenken. op welke manier maakt men dit kwetsbaar en wat. Ja, wat kan ik dan wel en wat kan ik niet aan nieuwe prachtige applicaties uh, introduceren. Ja, de banken moeten daar hun hele systeem eigenlijk opnieuw voor opbouwen. Hè? En de ING-baas Jan Homme zei vanochtend in onze uitzending: we krijgen daar greep op. Wat dat zal waard zijn, dat moet in de toekomst blijken. Maar geldt dat ook voor de overheid? Wordt daar wel aan gewerkt? En, en krijgen ze daar ook inderdaad wel greep op? Ik weet dat de overheid er hard aan werkt. Uh, het er greep op krijgen, dat, dat is nogal een behoorlijke uh, stelling... Een behoorlijk statement, uh, omdat, uh, wat ik net al zei, die deadlies-aanvallen die, uh, wijzigen steeds een heel klein beetje. En dat soms is dat maar, bij wijze van spreken, hoeft het maar een beetje te zijn en je verdediging werkt niet meer en je moet weer opnieuw beginnen. Dus uh, we moeten er toch rekening mee houden dat dit soort hele vervelende dingen uh, aanwezig blijft. Maar, maar meneer Berlijn, mag er... ik u onderbreken? Dan zouden toch banken en overheden uh, op een andere manier naar ons ook moeten communiceren. En naar gebruikers, namelijk niet zeggen uh, het komt wel goed en we staan daarvoor. En uh, we halen die schade en de achterstand wel in. Maar ons gaan waarschuwen voor een beter bewustzijn over de gevaren van dit soort applicaties. Mm. Nou, ik denk dat u daar helemaal gelijk in heeft. Awareness, bewustzijn is een, speelt een vreselijk belangrijke rol. Het gaat niet alleen maar om techniek. Het gaat ook om, uh, ja, weten alle gebruikers van die digitale snelweg wel wat de gevaren en wat de risico's zijn. En wat, wat betekent nou verstandig gebruik daarvan. Het heeft ook met proce processen te maken, met procedures te maken. Het is een veelvoud aan, aan elementen die opgepakt moeten worden. En ja, helaas is het niet uh, een silver bullet. Je zet een knop om en het probleem is voorbij. Dat bestaat niet. Dat is er niet. Dick Berlijn, voormalig chef de strijdkrachten. Tegenwoordig cybersecurity expert bij Deloitte. Dank u wel. Geen dank. Naar nou, de verkeersinformatie, John Bakker bij de AWB. Want het is nog behoorlijk druk geworden, met name op de A58. Uh, A59 ja. is het. Ja, ja. ja, dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum, daar staat bij Knoop het Hooipolder 3 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A59. Van Zierik C naar Os bij Knoop het Hooipolder 5 kilometer ja, mensen moeten toch uh, richting het noorden kunnen. En de meeste doen dat uh, door om te rijden via Den Bosch over de A59. Maar ja, daar staat wel een flinke file tussen Dussen en knooppunt Empel, 24 kilometer. Verder valt het wel mee, behalve nog een aanrijding op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 8 kilometer, maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Zullen we eens even kijken hoe het er is bij die wegwerkzaamheden op de A27... want dat zorgt inmiddels voor grote problemen op de weg. Meino Remmers, zie jij daar wat van? Ja. Nou, het rijdt aardig goed door ondertussen. En eh, terwijl natuurlijk het asf asfalt weg wordt geschept... het wegdek trilt letterlijk onder mijn voeten... door het gebulder van de zware machines... terwijl we net eventjes bij het ochtendoverleg waren. Aanbruggen, Brabant en zuid holland zeiden We lopen beide op schema... Om 1 uh, uur vanmiddag zal de Sami uh, aangebracht zijn. En uh, dan zijn ze klaar om uh, vanavond gas te doen. Dit is geen schaftkeet, dit is een commandocentrum. Hier hangen lijsten aan de muur met erop alle telefoonnummers... van de veegploeg, van de verkeersregelaars, maar ook van de mannen op de wals. En ondertussen wordt de stamlijn gemaakt. Jawel, het draaiboek. We lopen op het stalen dek inderdaad uh, een klein beetje voor. En het uh, pellen gaat... Uh, gaat snel en het was ook fijn dat we de, alles al uitgezet hadden en uh, vooruitgezaagd hadden. Dus dat, uh, onder handbereik liggen onder andere de weersverwachtingen. Maar ook de ziekenhuizen in de buurt zijn in kaart gebracht voor mocht er onverhoopt iets misgaan. 1054 maaltijden bij de keteraar besteld. 11.000 ton asfalt verdeeld over 900 vrachtwagens. En een reserve asfaltcentrale achter de hand gehouden. Want je weet maar nooit. Dik, ik zeg, uh, tussendoor is de brug gedraaid. Is het allemaal voorspoedig gelopen, conform schema? Brugdraaiing? Ja, er zit nog een beweegbare klep die uh, een aantal keren per dag, acht uur s ochtends... Twee... Oh, u bedoelt dat de brug open moet voor het scheepvaartverkeer? Ja, voor het scheepvaartverkeer. Dat kruist ook onder de brug door. En de hoge schepen die maken gebruik van de beweegbare klep. Maar op het moment dat die open moet staan we erop en naast te werken. En moeten we wel eventjes plaatsmaken dat ook dat allemaal doorgang kan vinden. Wanneer moet het echt af zijn? Het moet maandagochtend vijf uur moet het verkeer weer rijden. Dat betekent dat we vanaf een uur of drie de verkeersmaatregelen weer eh, beginnen te verwijderen om op tijd het verkeer weer los te laten. Ja. Wim Lodewijk is de projectmanager namens de aannemer. Die je geen knollen voor citroenen verkoopt als het om asfalt en wegdekken gaat. Ondertussen even naar nu Nicolette van den Berg. Het is haar A27, want ze is omgevingsmanager. Houd nou contact na dit overleg met de verkeerscentrale. Jullie hebben zelfs rekening gehouden met evenementen op de zondagse kalender. Ja, we houden zeker rekening met uh, evenementen. Uh, al eerder aangegeven, anderhalf jaar van tevoren plannen we die werkzaamheden in. Dat er geen popconcertje in de buurt is. Uh, nee, als we daar een popconcert in de buurt zijn en er komt veel verkeer op af... zorgen we dat we daar in elk geval niet aan het werk zijn. En inderdaad, ik ga straks naar de verkeerscentrale... met onder andere het verhaal van het overleg. Uh, daarnaast kijken we dan naar het verkeersbeeld van uh, vanochtend... Hoe, hoeveel files hebben er gestaan? Hoeveel omleidingen zijn er? Hoeveel, zijn er? hoeveel files staan er om de omleidingen? We hebben draaiboeken van tevoren gemaakt waarin aanstaat, of aangegeven wordt wat voor files we verwachten. En nu kijken we uh, of uh, de files die we verwachten ook daadwerkelijk zijn opgetreden. En in hoeverre we de informatie boven de weg op die informatie... Moet aanpassen. Of we die nog moeten aanpassen. Ja, Volkerts kan vertellen dat de A27 niet het enige grote project is. A10 dit weekend, de Koentunnel. Ook een grote, hè? Ja, dit weekend uh, is eigenlijk de officiële start van ons wegwerkzaamhedenseizoen Hier op de A27. En de Koentunnel die gaat uh, vanavond dicht. De oude Koentunnel. En uh, dan worden de wegen op de nieuwe Koentunnel aangesloten. En die gaat dan maandagochtend om vijf uur uh, open. Dat wil zeggen dat vanaf vanavond tot uh, maandagochtend... geen verkeer daar langs die Koentunnel kan in, uh, in Amsterdam. En uh, wat ik al zei, het markeert het begin van het wegwerkzaamhedenseizoen. Tot de herfst duurt het, hè, grote project. Tot, tot november en uh, op uh, vanana-beter.nl uh, kan iedereen al die projecten vinden. Precies zien waar de wegwerkzaamheden de komende maanden plaatsvinden. Hebben we hebben ook een uh, app voor, de uh, van A naar beter app Dus uh, kunnen de weggebruikers uh, zien waar uh, ze hinder gaan ondervinden. En hoe je moet rijden als je naar oma moet. Ik denk dat ik vanmiddag dit geluid nog in mijn oren heb. En op de A59 weten ze inmiddels wat de gevolgen kunnen zijn van die wegwerkzaamheden. Houd dus die site goed in de gaten. Maïno was hoor u vanaf de A27. Tien minuten voor half tien is het. Luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We hebben nog een bijzonder verhaal voor u. Tientallen asielzoekers zijn in hongerstaking gegaan. Daar hebben we al meerdere keren over bericht in het Radio 1-journaal. In detentiecentra in Rotterdam en Schiphol protesteren ze tegen hun opsluiting. Het gaat om vreemdelingen die eh, aan de grens zijn geweigerd en om uitgeprocedeerde illegalen nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer... volgt de staking met speciale aandacht... na alle problemen rond onder andere de uh, asielzoeker Dolmatov. Um, deze mensen die meedoen aan de hongerstaking... moeten volgens advocaten die wij spraken de isoleercel in... zodat ze afzien van hun hongerstaking. Brenninkmeijer is daar niet over te spreken.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Crystal Pullens heet ze. Ze komt uit Nederland. Een singeltje, 2013. Circles van Crystal. En wij wel bijna dat is uh, drie minuten voor half tien. We willen nog even met u naar uh, die diamantroof op de luchthaven van Zaventem. Weet u nog, in februari pleegden acht gewapende mannen daar een overval. Er zijn ontwikkelingen in die zaak. Via een gat in omheining van het terrein... bereikten de mannen een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Swiss. Uh, Air. Er stond een waardetransport van Brinks met diamanten. Om elf uur geeft het pakket een persconferentie over de jacht op de daders. We gaan al eventjes naar consultant Joris van Poppel. Joris, wat zijn dan die laatste ontwikkelingen? Huiszoekingen. Deze, deze nacht op 40 plaatsen in heel België. De meeste waren in, in Brussel. 200 agenten bij betrokken grote operatie. Uh, de politie was naar verluid op zoek naar ruwe diamanten. Een deel van de buit van 50 miljoen dollar. En uiteraard ook naar, die, naar de overvallers uh, die die overval pleegden in, uh, in februari. Nou, of mensen zijn gearresteerd. Of ze ruwe diamanten hebben gevonden, dat is nog allemaal onduidelijk. Daar, daar moeten we nog even wachten tot 11 uur. Het parket van Brussel geeft al die persconferentie. Ja, maar je zou toch denken dat ze in ieder geval mensen in het vizier hebben, jongens? Ja, dat lijkt me wel. Dat is één krant die het uh, nieuws van die nachtelijke reed als eerste bracht. Het uh, Nieuwsblad is dat. En die meldde daar meteen bij dat de hoofdverdachte in Brussel woont... en dat het een beroepscrimineel is die al eerder overvallen heeft gepleegd. Waar dat dan was, of dat andere overvallen waren in België of in Nederland... dat weten we uiteraard niet. We denken wel meteen aan Nederland hier uh, natuurlijk... omdat uh, de, die overvallen in Zavond was een overval op een waardetransport van Brinks. En ook bij Brinks in Nederland zijn we natuurlijk de afgelopen tijd behoorlijk wat... Uh, grote kraken uh, geweest, waarvan de daders vermoedelijk ook Belgen waren. Dus, nou ja, uh, het klinkt allemaal uh, heel spannend. Ik ben heel benieuwd om 11 uur persconferentie. Gaan we zeker naartoe. Zeker, en dan horen wij van jou, zodra je iets meer weet over die overval op die diamanten. 37 miljoen, geloof ik, heeft de waarde. Joris van Poppel vanuit Brussel. En nu zijn we aan het eind. Van het Radio 1-journaal gekomen. Zoals Crystal al zong. Um, we gaan naar de collega's van de KRO. We gaan zo lekker naar buiten. Is het een beetje goed weer of valt het tegen? Vandaag? Nou, een beetje druiderig. Het oh, is ja. wel droog, maar het is, het is niet echt lekker. Dan luisteren we binnen ja. wel naar je. Wat dus heb jij in de uitzending? Ja, alle reden om te luisteren. Uh, de uh, kwestie rondom de babymelkpoeder. die Chinezen uit onze schappen halen. De minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel heet Liliana Ploemen En die is op dit moment in China en gaat haar Chinese collega hierover aan de tand voelen. En de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers wil onderzoek naar giftige dampen in de cabines van vliegtuigen. Dus vliegt u vaak? Even luisteren zometeen. Naar de karo. Dit is Radio 1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 Nieuwe bestelbusjes en andere lichte bestelwagens... moeten vanaf volgend jaar worden voorzien van een snelheidsbegrenzer. Dan kunnen ze niet harder dan 120. Dat heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement besloten... meldt de Volkskrant. Bestuurders van busjes krijgen vaak boetes voor te hard rijden. In de haven van de Italiaanse stad Genua zijn ze gisteravond zeker drie mensen omgekomen. toen een schip op een controletoren voer. Die toren storten deels in en zeven mensen worden nog vermist. In de toren waren op het moment van het ongeluk meer mensen dan gebruikelijk. want de avondploeg werd net afgelost. De oorzaak van het ongeluk in Genua is nog onduidelijk. En verzekeraar ING heeft over het eerste kwartaal een netto winst behaald van 1,8 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De bank en de verzekeringsactiviteiten draaiden beter. Maar belangrijk is ook dat ING van Brussel activiteiten moest verkopen en daar verdiende ING een miljard mee. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is informatie bij de AWB John Bakker. John, vakantietijd, goede tijd om met grootschalige weg, wegwerkzaamheden te beginnen. Maar dat is vanochtend even wennen. Ja, dat is zeker wennen, want er stond flink wat file op de A27... vanuit Breda naar Gorkum bij Knoop het Hoijpolder, 3 kilometer. Dat heeft dus te maken met die werkzaamheden. En daardoor loopt het ook vast op de A59... van Zierikzee naar Os bij Knoop het Hoijpolder, 4 kilometer. Maar mensen die omrijden via Den Bosch over de A59... ja, die hadden de meeste vertraging... Tussen Waalwijk en Knooppunt-Empel staat nu nog 21 kilometer. En hebben we nog één andere file op dit moment... na een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Bij Muiden-Oost 5 kilometer, maar de rijstroken zijn weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers... wil een onderzoek naar giftige dampen aan boord van vliegtuigen. Minister Ploemen gaat in China het gesprek aan... over babymelkpoedertekorten in de Nederlandse schappen. Iran moedigt de bevolking aan meer kinderen te krijgen... en het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Hier is de Caro met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Nijmegen. Waar steeds meer scholieren vlak voor hun eindexamen... nog even een stoomcursus volgen... Twitter met me mee, S. -kokkelman. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland.nl. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, dames en heren. De VNV waarschuwt voor gevaarlijke gifdampen aan boord van vliegtuigen... mogelijk ontstaan daardoor motorische en psychische klachten bij uh, passagiers. Steven Verhagen van die VNV, goedemorgen. Goedemorgen. Mogelijke gifdampen aan boord van vliegtuigen. Wat zijn dat voor dampen? Nou, het gaat om, uh, om restanten uit, uh, uit olie die meelekken met uh, cabinelucht. Maar ik wil graag even de inleiding uh, nuanceren. Uh, dit speelt al uh, langere tijd en wij maken ons op zich geen grote zorgen en er is zeker geen reden voor paniek. Wat wij wel willen is dat er onderzoek nodig is, omdat er wel indicaties zijn dat er iets zou kunnen spelen. En uh, vandaar dat wij willen dat er onderzoek uh, in ieder geval uh, bezig uh, blijft zijn en dat het er blijft zijn. Uh, want het is op dit moment al in, uh, in, in uh, uh, volop, uh, volop bezig. Wat is volop bezig? Uh, er wordt al volop uh, onderzoek gedaan naar die, uh, naar die TCP's. Dat is het uh, bestandje wat, uh, en het goedje wat in die cabinelucht zou, uh, zou zitten. Zou circuleren vanuit de vliegtuigmotoren die, uh, die de airconditioning lucht uh, uh, verzorgen. En dat zou met uh, wat lekkende, uh, lekkende ringetjes et cetera, te maken kunnen hebben. Waardoor er enig bestanddeel daarvan in de lucht kan komen. En dat ja. hangt ook vanaf hoeveel is het dan, hoe lang duurt het dan. Uh, dus dat zijn allemaal elementen die meespelen... ...op basis waarvan wij ons uh, niet uh, op, uh, op voorhand uh, grote zorgen maken. Maar... Nee, maar u wilt wel een onderzoek, dus u maakt zich zorgen... ...want anders heb je ook geen onderzoek nodig. Nou zorgen, wij, wij willen gewoon wel weten wat er aan de hand is. Als ja. er indicaties zijn dat dat dit zou kunnen spelen, dan willen we ook zeker weten dat het daardoor komt. En ook zeker weten dat dat dan niet door iets anders kan komen. Ja, de klachten zouden van motorische en psychische aard zijn. Is daar iets meer over bekend? Ja, er is wel hier en daar het onderzoek aan gedaan, maar zoals zelfs de, de, in de medische wereld uh, het nog niet uh, een offici officiële benaming heeft, uh, is het wel een officieuze benaming, het Aerotoxic Syndrome. Uh, en dat, uh, dat heeft ermee te maken dat de klachten uh, uh, effecten zouden hebben op het zenuwstelsel uiteindelijk. En het hangt er dus wederom vanaf in hoeveel getalen, in hoe grote getalen en in, in welke blootstelling en welke mate van blootstelling er is geweest nou ja. of er is. aantasting van het zenuwcentrum uh, of het zenuwstelsel, uh, dat klinkt toch tamelijk alarmerend als ik het zeggen mag. Ja, dat klinkt ook, uh, ook alarmerend, alleen dan ook... Uh, de gradatie van aantasting van een zenuwstelsel, daar, daar zal ook uh, onderzoek naar gedaan moeten worden. Ja. En het is niet zo dat je, dat je meteen helemaal stilvalt als je één uh, microdeeltje van TCP binnen zou krijgen. Dan nee, zijn... ben ik ook geen wetenschapper, hè, dus laat het ook volstaan helder zijn. Ja, ja. Wij, wij, wij willen een onderzoek door de gekwalificeerde mensen die dat kunnen doen, ja. omdat wij daar geen verstand van hebben, maar wel indicaties zijn dat, dat er hier en daar. Uh, met dit soort stofjes iets aan de hand zou kunnen zijn. Maar ja, goed, je zal maar veel vliegen. Sommige mensen doen dat, onder wie ik zelf. En dan ben je dus vaak blootgesteld aan dit soort gassen, als ze er zijn. Nou, dat is een goede toevoeging. Als ze er zijn, dat is ten eerste de vraag. Of het, of het altijd in de cabine lucht is, is ook maar de vraag. In welke hoeveelheid is het dan? Ja. En als er een lekkend onderdeel is in, een, in een, een toevoerleiding van de airconditioning... vanuit de motor, ja. dan zou het kunnen zijn dat er in grote hoeveelheden... Die stof in de cabine terechtkomt. Overigens, ja. dan ruik je het ook, of tenminste, dan schijn je het te ruiken. Dan heeft het een geur van, van ja, natte sokken of blauwe kaas. De uh, wet sock smel in het Engels. En uh, ja, wij hebben daar ook procedures voor aan boord natuurlijk. Op het moment dat zoiets plaatsvindt, en wij hebben in de cockpit daar last van en ruiken dat, dan dan moeten wij ook onze zuurstofmaskers opzetten ja. en zo snel mogelijk gaan landen. Dus in die zin, voor de directe vliegveiligheid zie ik niet direct een hele grote, heel groot risico. Nee, maar je maar... wil wel weten als passagier, sorry dat ik u onderbreek, dat je, als je vaak in een vliegtuig zit, dat dat uh, niet al te slecht is voor je gezondheid. Even los van de straling en al dat soort dingen waar je, waar je toch aan blootgesteld wordt, want dat is nu eenmaal zo in een vliegtuig, maar je wil toch weten hoe het dan zit met die gassen. En dat geldt ook voor het cabinepersoneel zelf natuurlijk. Nou, daaraan willen we dat ook weten. Overigens geldt dat eigenlijk ook voor straling, hoe moeilijk dat uh, ook meetbaar is. Uh, blootstelling aan van alles is, uh, is gevaarlijk als het maar lang genoeg duurt. Uh, zelfs zonlicht uh, wil ik maar even refereren. Ja. Uh, dus in die zin is, is alles weer relatief. En, en natuurlijk moet er onderzoek plaatsvinden. En natuurlijk ja. willen wij dat ook vanuit onze beroepsgroep. Wij zitten per definitie veel, uh, veel in het vliegtuig, in ja. dus de cabine. Wie moet dat onderzoek dan... doen en uh, op welke termijn? Nou, de wetenschap is ermee is er bezig. Ik kan daar niet op vooruit lopen. Dan zou u echt de wetenschappers die daarmee daar bezig zijn moeten benaderen. Maar het onderzoek loopt en u zegt wij willen het ook weten. Ja, er zijn, op, op diverse vlakken vindt er, vindt er onderzoek plaats naar deze TCP's. En nou, uiteraard willen wij dan ook van de uitkomsten op de hoogte gesteld worden. Ja. En... Tot, tot slot, is bekend om wat voor vliegtuigen het gaat of gaat het om, gaat het om alle vliegtuigen? Nou, de meeste vliegtuigen van, van nu, die, die hebben hetzelfde systeem waarbij de airconditioning lucht via de motoren de cabine in, in komt. Dus er zijn bij wat nieuwere ontwerpen, daar, daar gaat het dadelijk minder spelen. Bijvoorbeeld de Boeing 787, maar er zijn misschien wellicht nog meer types waarbij dat uh, inderdaad niet meer het geval zal zijn. Ja, Dan wordt de lucht direct van buiten binnengehaald. Goed, die 787, dat is de Dreamliner, hè? Ja. Uh, die heeft dat probleem dan niet, maar die heeft die andere problemen. Goed, uh, we, we, wachten, <laughs> we wachten de resultaten van het onderzoek af en houden ons vooral op de hoogte. Oké, okay, dat willen we doen. Hartelijk dank. Steven Ging Vragen. Dag. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Door naar de decentralisatie van het aantal taken... zoals de jeugdzorg en de AWBZ naar de gemeente. Overheidsbeleid, zoals u weet. Dat heeft niet iedereen, uh, daar heeft niet iedereen bij door hoe enorm de verschuivingen van verantwoordelijkheden zijn. En dat zegt Jacques Wallager, die is voorzitter van de Raad van Openbaar Bestuur. Meneer Wallager, goeiemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat nou? Want we hebben het hier al jaren over... en er wordt ook al vanaf uh, enige tijd geleden van alle kanten gewaarschuwd. Ja, vaak is het zo dat als operaties maar groot genoeg zijn, dan, uh, dan, ja, dan liggen ze als een soort enorme berg uh, in, in, op het binnenhof. En dan, uh, ja, dan op een of andere rare manier zien mensen het dan niet. Dus wij vonden het als raadsvoort ook maar bestuur wel van belang om zowel naar de minister toe als naar de Kamer toe te zeggen... wij zijn voor die decentralisatie. Dan moet het ook echte de decentralisatie zijn. En dat. is daar... Stel je een aantal voorwaarden aan. Ja. En bovendien, u moet goed opletten. Je hebt ook een, een organisatie nou decentraal om dat op te vangen. En die is er ook nog niet. Waar spitsen uw zorgen zich op toe? In de eerste plaats op het feit dat Den Haag uh, niet zo goed is in loslaten. Dus die, die decentraliseren wel. Het gaat om gigantische bedragen. Ongeveer een derde komt erbij bij de gemeente qua budget. Ja. Maar... Uh, in Den Haag kijkt men daar misschien wel een beetje te veel naar als een soort uitvoering van rijkstaken. Ja. Zo van, we regelen precies in Den Haag wat er moet gebeuren en dan mag de gemeente het doen. En wij zeggen in ons uh, korte advies, uh, decentralisatie betekent dat je ook beleidsruimte moet maken voor die gemeente. En dat betekent bijvoorbeeld dat niet iedere gemeente dat op dezelfde manier gaat doen. Uh, dus dat is onze eerste zorg. Accepteer dan ook uh, dat dat uh, lokaal beleid wordt en ga je daar als Kamer op een hele andere manier mee bezighouden dan je dat er dus hebt gedaan. Dus de rol van de Kamer en van de regering, ja. die moet je meteen ook bespreken... want anders krijg je de situatie dat je zogenaamd decentraliseert... maar je ondertussen er nog heel intensief mee blijft bemoeien. Ja, maar als je wat langer meeloopt in Den Haag, zoals u en ik allebei... Mm -hmm. Dan voel je zo ongeveer een nieuwe parlementaire enquête aankomen als ik het zo hoor. Nou ja, ik, ik zeg wel eens uh, half grappend, maar ook wel half serieus. Je kunt de stoeltjes voor die parlementaire enquête alvast klaarzetten als nu niet het komend jaar de Kamer heel scherp kijkt. Is dit echte de decentralisatie? Dat is punt één. En punt twee is, je hebt een zekere schaal nodig, lokaal, om de risico's te dragen. Kijk, bij de jeugdzorg bijvoorbeeld kan bepaald worden dat een kind hulp nodig heeft die bijvoorbeeld 100.000 of 150.000 euro per jaar kost. Dat gebeurt zomaar. Ja. Als je in een kleine gemeente bent, kun je dat financiële risico helemaal dragen. Nee. Dus de, de voorwaarde is, die gemeenten moeten intensief samenwerken. Ja. En dat moeten ze allemaal doen, want dan er worden geen witte plekken op de kaart. Maar meneer Wallaag, al die gemeenten, verenigd in de Vereniging Nederlandse Gemeenten, hebben al zo vaak aan de bel getrokken. Uh, bij de totstandkoming van uh, dit uh, regeerakkoord bijvoorbeeld, uh, in de weken daarvoor, de weken daarna, bij de vorming van het kabinet. Ja, ze hebben ook wel voorwaarden op, randvoorwaarden op tafel gelegd. Dat komt er nu op aan. De wetten worden op dit moment gemaakt, worden in het najaar uh, ingediend. Uh, de participatiewet is dan wel eens maar een jaar uitgesteld. Maar, maar ook dat komt er uiteindelijk aan. En ons advies trekt ertoe dat we tegen de Kamer zeggen, en, en ook tegen de minister... u bent de coördinerend minister voor die decentralisatie geworden. Ja. Dus de zaken moet echt toezien op de vraag... komen de gemeenten hier in een, in een fatsoenlijke positie terecht. Ja. En die strijd is niet gestreden. En wat betekent dat dan voor de verantwoordelijke minister? Dat is geloof ik gewoon het Plasterk hè, van Middellandse ja. Zaken. Behalve, uh, dat hij moet kijken of zijn collega's die wetten zo maken... dat die gemeenten echt wat te zeggen hebben... dat hij ook moet kijken, en dat doet hij ook trouwens... Uh, of hij de gemeente kan helpen ja. uh, dat, dat draagvlak, die organisatie zo op pijl te hebben... dat ze die risico's ook aankunnen. En hij is dus niet alleen als het ware de collega van Ascher uh, en van, van de staatssecretaris van Volksgezondheid van Rijn... maar hij is ook de compagnon van de gemeente. Dus hij moet ook als het ware de belangen van die gemeente behartigen... Ja. dat als die taken naar beneden gaan... Ja. dat de organisatie Klaar is. Juist. Uh, uw uh, uh, boodschap is duidelijk, uh, maar nou even de consequentie. Dus, uh, u zegt de Tweede Kamer moet heel goed opletten de komende maanden, wat die wetten nou precies inhouden en of alles daar goed is dichtgetimmerd. Moet, dus, moet die Kamer moet die anders maar tegen gaan stemmen wat u betreft? Waar men volgens mij in de eerste plaats naar moet kijken is of de of het eh, voordat je gaat verhuizen naar een nieuw huis moet, moet het huis klaar zijn. Iedereen die verhuist weet dat het filmen er nog in staat en de, de elektricien dan is het niet zo handig om te verhuizen. Dus wat men in de eerste plaats moet beoordelen, ja. is die gemeentelijke organisatie, die samenwerking tussen al die gemeenten, ja. voldoende op pijl om die decentralisatie te dragen. En als als dat, dat niet zo is, is ja. als dat niet zo is, dan verdient het de, denk ik aanbeveling om de feitelijke decentralisatie. Zo uh, rustig te doen dat het wel uh, goed kan landen. Dat is één. Met andere en... woorden, dan dus niet instemmen, in ieder geval niet met het tempo van dit kabinet. Precies, dan moet je het tempo heel scherp in de gaten houden. En de tweede is: het heeft geen zin om de gemeente een verantwoordelijkheid in de maag te splitsen... als ze ook niet de beleidsruimte hebben om die waar te maken. En dat is echt een politieke beoordeling vanuit de Kamer. Ja. Wij hebben als het Openbaar bestuur gezegd... het is geen decentralisatie omdat je het decentralisatie noemt. Nee. Het is pas decentralisatie als één te gaan afwegen... Uh, waar gaan we onze middelen voor gebruiken? Ja. Doen we meer in de, in de activering naar de arbeidsmarkt? Ja. Vangen we meer kwetsbare mensen met, met zorg op? Die, die afweging moet je lokaal echt kunnen maken. Goed, resumerend. De gemeente moet er dan ook wel echt iets te zeggen hebben. Er moet ook echt gedecentraliseerd worden. De minister moet dat in de gaten houden. De wetgeving moet beter. Zo niet vindt u dat de Tweede Kamer in ieder geval niet moet instemmen... met het tempo van dit kabinet. En anders dan eindigen we straks met een parlementaire enquête. Nou, dat lijkt me een scherpe, maar goede samenvatting. Jacques Wallach, ik dank u zeer. Tot de De vraag van vandaag. Iedere dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een, een nieuwsgebeurtenis die u niet in bijzonder interesseert. Het treinongeluk in het Belgische wetter is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de machinist te hard reed. Wie met een auto te snel rijdt, kan worden geflitst. Is er ook zo'n controlesysteem voor treinbestuurders? Peter Paul de Winter van het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft het antwoord. Ja, dat is voor ook voor machinisten, voor de trein of de trein te hard rijdt, zijn er verschillende controlesystemen. Het is zelfs zo dat er snelheidscontroles worden uitgevoerd, maar er is ook in de trein een systeem aanwezig, zogeheten ATB, automatische treinbeïnvloeding. Mocht een trein te hard rijden, dan uh, geeft de ATB-installatie in de cabine van de, de machinist een signaal af dat de trein te hard gaat. Op dat moment uh, heeft de machinist uh, reactietijd om in te grijpen, dus om een remming in te zetten. Als het systeem constateert dat er niet geremd wordt of te weinig wordt geremd, uh, waardoor de snelheid niet uh, teruggebracht wordt naar uh, het uh, toegestaande niveau... Dan grijpt de ATB-installatie in en zet het de trein stil. Al dus Peter Paul de Winter van het Spoorwegmuseum. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Naar Nijmegen gaan we terug. Naar Niels, Niels de Jager. Hier een dikke reader, pagina 57. Vraag over het bruistablet. Waar bestaat dat uit? Eh... Uh... Uh, niet spieken. Oh, nou, het ja, is heel moeilijk om uit te spreken. Even kijken. Acetiel En het is een uh, ester. Uh, helemaal in de vingers? Uh, ja, al vrijwel in de vingers. Ja. Ik ben uh, vrij overtuigd dat me nou wel redelijk in ieder geval moet lukken. Ja, uh, pleun. Uh, Eindexamenleerling: uh, nog een paar dagen maandag beginnen de eindexamens, ben je er wel klaar voor? Um, Als ik zo hoor, dan ja. twijfel ik nog een beetje. Nou, ik ben in ieder geval, uh, heb ik al heel veel geoefend en alle stof doorgenomen. Dus in uh, de zou het moeten lukken. En Nog een beetje oefenen en dan hoop ik dat het uh, gaat lukken allemaal. Ja, hier is ook uh, Lisa. Ben jij er klaar voor? Nou, ik hoop het wel, want uh, ik heb nu een aantal trainingen achter de rug. En uh, dat geeft toch wel iets meer rust zo voor uh, maandag volgende week, ja. Ja, want uh, deze dagen zijn we nog druk bezig met allemaal examentrainingen. Is dat even op het laatste moment een eindsprintje om het uh, echt in de vingers te krijgen? Ja, nou ja, toch ergens wel. Je hebt je eigen planning wel, maar daarbij is het wel fijn om via die trainingen toch even alles nog even helemaal op te frissen, Want je haalt, je haalt alle onderwerpen opnieuw even naar boven, dus dat uh, is toch wel heel fijn, vind ik. Ja, hier in, in Nijmegen, maar eigenlijk in het hele land, zijn uh, deze week uh, hartstikke veel eindexamen -trainingen. Even naar Boudewijn Dekker van het Bijlesnetwerk, een van die bedrijven die dat soort uh, examentrainingen aanbiedt. Ja, drukke tijden dus. Ja, het is eigenlijk drukker dan ooit. We hebben nu heel veel trainingen door het hele land op vijf locaties. Drukker dan ooit, zeg je? Hoe, hoe komt dat? Uh, nou, Ik denk uh, dat eindexamentraining steeds meer ingeburgerd raakt uh, bij leerlingen en ook bij middelbare scholen. Je hebt gewoon de school, Nou, dat is heel belangrijk, maar een eindexamentraining kan echt een goed sluitstuk daarvoor zijn. Ja, dit jaar is voor het eerst zijn de exameneisen verscherpt. Je mag voor Nederlands, uh, Engels en Wiskunde mag je maximaal 1,5, 1 onvoldoende nog maar staan... Die, die strenge eis, heeft dat leerlingen bang gemaakt dat ze daarom extra hier naartoe komen? Uh, ik denk misschien speelt het wel een beetje mee, maar het is zeker niet het belangrijkste. Kijk, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, economie, dat zijn gewoon heel moeilijke vakken. Uh, Lisa Pleun, is dat voor jullie belangrijk, die, die strengere exameneisen? Zijn jullie daarom hier? Nou, dat is eigenlijk niet de reden geweest dat ik hier uh, met deze trainingen meedoe. Het, ja, het zit wel ergens in je achterhoofd. En het kan natuurlijk met die training erbij, kan het misschien net uh, ja, dat extra zijn dat het dan toch helpt. Maar ja, overal is het gewoon meer die vakken vind ik gewoon moeilijk. Ik heb ook natuurkunde, uh, wiskunde en scheikunde gevolgd. En dat zijn voor mij gewoon de vakken die ik moeilijk vind. En dat is niet per se dat het afhangt van die regel dat ik daarvoor uh, meedoe. Jullie ja, zijn al een paar dagen hier uh, druk aan het, uh, ja, aan het stampen. Helpt het een beetje? Hoe bevalt het? Um, ja, het helpt heel erg. In ieder geval denk ik voor de zenuwen. Ik heb er nu nog geen last van. Ik denk op de dag uh, zelf dat het wel uh, een beetje toeneemt, die zenuwen. Maar uh, het helpt in ieder geval een beetje ook de rust uh, te houden. Dat je alles beheerst. Maar Zeg nou eens eerlijk. Had je dit niet al lang in de afgelopen weken, maanden, misschien wel jaren... allemaal in de vingers moeten hebben? Is het niet een beetje laat om nu nog dit te gaan doen? Uh, nee, vind ik niet. Je hebt het allemaal wel een keer uh, doorgenomen. Maar het is allemaal ook wel een beetje uh, weggezakt. Dus het is heel fijn dat je alle stof nog een keer behandeld krijgt. Zodat je een beetje de stof weer ophaalt. Bardoen Dekker, die de examentrainingen je allemaal regelt. Is het ook niet gewoon veel te laat, dit? Je, je moet het nu toch ook lang kunnen? Nou, als je nog helemaal niks kunt, dan heeft het ook geen zin meer om naar de eindexamentraining nu te komen. Het is juist zo, je hebt de school gehad. En ook wat Pleun zegt, uh, het is een sluitstuk. Je ziet nog een keer het hele overzicht. Je zorgt dat net die kleine kwartjes wel gaan vallen. En dat kan net de verschil zijn tussen een 5 en een 7 bijvoorbeeld. Oké, okay, dus van een 5 naar een 7, dat is hier mogelijk? Ja, dat is. Uh, ik denk met, met veel examentrainingen zeker mogelijk. Het is... En van de 3 naar een 6? Ja, dat, dat wordt al moeilijker. Het ligt eraan hoe snel je het oppikt, natuurlijk. Maar als je een 1 hebt, dan. Dan moet je hier ook niet naartoe gaan, zonder van het geld. Uh, dat denk ik wel, ja. nee Dan wordt het wel een erg moeilijk verhaal. Even een uh, Hollandse vraag om af te sluiten. Wat kost dit? Uh, Drie-daagse trainingen kosten 275 euro. Maar voor één dag uh, doen we ook al een training. Dat kost 120 euro. Dus het is denk ik toch redelijk toegankelijk. Nou, uh, nog even laatste test. Uh, Weet je inmiddels een tablet. Oh, dan moet ik toch nog even spieken, want het is echt een hele lastige ah, naam. Ik, ik hoor het al. Jullie moeten even aan de slag. Succes uh, komende dagen. Dankjewel, je wel. de laatste woorden van Niels de Jager. Straks Iraanse ambtenaren gaan langs de deuren om mensen aan te moedigen meer kinderen te krijgen. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 2012. En toen hij naar de plek place waar de wilde dingen zijn, they ze hun terrible roars. En ze gnashed hun terrible teeth. <tie> President Obama leest vooruit Max and the Maxi Monsters... of Max and the Maxi Monsters in het Nederlands van Maurice Sendak. Op Deze dag, precies een jaar geleden... overleed de auteur van het wereldberoemde kinderboek Rietje Nievaert. Hij is eigenaresse van de kinderboekenwinkel in Amsterdam... en vertelt dat nieuws onder haar klanten teweegbracht. Hij was een singular American genius... een auteur die kon into the de mischief en of van kinderen... en hen as als ze de wild rumpus beginnen ...so he was sent to bed, without eating anything. Die avond groeide er een bos in zijn kamer. Een heel groot bos. En het groeide en groeide. En dan zie je dat Max er plezier in krijgt. Hij krijgt een glimlach. Hij heeft er zin in. En dan komt er een zee aanrollen met een boot. En dan zeilt hij weg. En dan gaat hij naar een land, waar ze allemaal op hem wachten. Daar wonen de Maxi-monsters. Ze stoten vreselijk gebrul uit, ze knarsen met hun vreselijke tanden en ze rollen met hun vreselijke ogen. En ze liet hun vreselijke klauwen zien. Maar Max riep, be stil, koppen dicht. En take. Niet alle ouders vonden dit ook een leuk boek toen het net uitkwam. Ik herinner me nog, er was een recensie in een gids, de boeken-jeugdgids, daar werden toen boeken in besproken. En daar stond in dit psychologisch knappe verhaal wat volwassenen griezelig kan lijken, worden voor kleuters angstige zaken tot de juiste proporties teruggebracht. Veel volwassenen zeggen, oh nee, dat is met de eng. Today the world lost a brilliant original who created a lot of books and worlds, but among them a little boy named Max. We kregen er een mailtje over van de uitgever. Maar het was meteen ook groot nieuws op de voorpagina van de kranten. Dus dat begon ik uit te knippen om het mee te delen aan alle medewerkers in de winkel. En toen opeens ontstond er spontaan, gingen we dat aan elkaar plakken op een groot kartonnen vel. En toen gingen we monster tekenen om de boven te hangen. Dat iedereen wist wie Sendak was. Want mensen denken, oh ja, van Max en de Maxi-monsters. En toen hebben we dat in de etalage gezet. En dat gaf toen een stroom aan reacties. Mensen die binnenkwamen en die gingen vertellen hoe eng ze het zelf vonden om voor te lezen en hoe geweldig hun kind dat boek vond. Maar er kwamen ook volwassenen binnen die zeiden van nou ik ben nu, ik ben 24, maar ik weet nog dat ik 4 was en dat ik er heel bang van was, weet je, zo. En toen kwamen er op een gegeven moment, kwamen er ook dat is heel grappig, in de loop van de dag, kwamen er ook buitenlandse jongeren binnen. Dus opeens stonden er toeristen, Duitse jongens, volwassen Fransen... ...en ook te vertellen over dat boek. En dat vond ik zo... Toen dacht ik, het is heel internationaal. Natuurlijk weet ik wat dat internationaal is, het is vertaald boek. Maar dat er in een, bij een overlijden van zo'n auteur zo'n stroom aan reacties loskomt, had ik niet verwacht. Als je ziet, ik laat het boek in de winkel zien en ik laat het rondgaan... ...en dan zie je die, die kinderen verwachtingsvol, angstig, maar ook een beetje blij kijken al... Oh ja, Max de Maxi en de Maxi-monsters. En daar gaat toch niks boven met z'n allen griezelen met een echt boek. Hij heeft nog veel meer werk gemaakt. En we hebben ook ooit wel eens vertaalde boeken van hem gehad. Maar dit blijft zijn meesterwerk. Rietje Niewart van de Kinderboekenwinkel in Amsterdam... over het overlijden van de auteur Maurice Sendak deze dag. Precies één jaar geleden. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar Iran het aantal inwoners daar moet in 2060 stijgen naar 100 miljoen, vindt de overheid. En om dat te bereiken gaan ambtenaren langs de deuren om mensen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Thomas Erbrink, onze man daar in Teheran. Goedemorgen. Goedemorgen. Krijgen Iraniërs zo weinig kinderen dan? Nou, ze krijgen een stuk minder kinderen dan vroeger. Dat is absoluut zeker. Uh, he, gemiddelde Iraanse gezinnen uh, krijgen nog maar 1,8 kind. Terwijl ze er vroeger wel 3,8 kregen. Nou, dat baart natuurlijk de geestelijke leiders van dit land enorme zorgen. Want voor hun geldt, zoals bij meerdere geloven, hoe meer kinderen, hoe, meer, hoe, beter, hoe betere families, hoe beter wij uh, onze moskeeën vol krijgen. Ja, en waarom krijgen de Iraniërs dan nu nog maar 1,8 kind? Nou, dat Eigenlijk voor een grote ook aan de Iraanse geestelijke leiders zelf. De Iraanse economie doet het absoluut heel erg slecht. Het land is onder sancties vanwege het nucleaire programma. En, en um, daarnaast uh, ja, hebben mensen natuurlijk hierdoor met name het gevoel dat ze geen toekomst hebben. En ik denk dat dat wel een ijzeren wet is in Iran, in België, in China, waar dan ook ter wereld. Als je denkt dat je toekomst niet goed is, ja dan ga je toch niet aan kinderen beginnen. En dat nee. geldt voor de meeste Iraniërs uh, momenteel. Klinkt een beetje als meneer Pastoor, zou ik maar zeggen, die langs de deuren gaat op de vraag of alles wel goed is in de slaapkamer. Dank nou, hier gaat ook de Iraanse versie van meneer de Pastoor ook werkelijk, daadwerkelijk langs de deuren. Uh, het ministerie van uh, Volksgezondheid heeft teams uitgezonden in het land... om uh, bij uh, ja, jong getrouwde gezinnen aan te kloppen... en om ze toch echt te overtuigen van het nut van het hebben van kinderen. En dat, dat, dat, dat is vanwege de familiebanden, vanwege het feit dat er dan, uh, zoals de Iraners denken... minder uh, scheidingen zullen zijn, want er zijn ook heel veel scheidingen hier in Iran. Maar het is natuurlijk ook om het land sterker te maken... Want zo berekenen de Iraanse rekenmeesters die voor de geestelijke werken. Als er niet meer kinderen worden gemaakt, dan gaat de bevolking teruglopen. En wel met 15 miljoen mensen. Wat zou betekenen dat er over 30 jaar, of nee sorry, over 60 jaar eh, nog maar 45 miljoen Iraniërs zijn tegenover 70 miljoen. Nou, en dat willen ze natuurlijk niet. Nee. 50. Dat... sorry. Ja, ja. ja ik, zat even, ik zat even met je mee te rekenen. Geef niet. Um, <laughs> jij bent weer goed in talen. Um, <laughs> de vraag is of uh, de dreigende vergrijzing uh, en dat soort dingen waar wij hier in West-Europa mee te maken hebben, of dat ook nog een rol speelt daar, of dat het echt alleen maar een ideologische kwestie is en, en bijna ook een strategische kwestie om voldoende aantallen uh, in uh, dat explosieve Midden-Oosten op de been te hebben. Nou, dat speelt absoluut een rol. En in, in zoverre verschilt Iran helemaal niet zoveel uh, van, uh, van Europa. Er is hier een grote middenklasse. En er is hier, net als bijvoorbeeld bij ons na de Tweede Wereldoorlog, een babyboom geweest. Op dit moment zijn 70% van de Iraniërs onder de 35 jaar. Dus momenteel is Iran een enorm jong land. Het probleem is dat die mensen dus geen kinderen maken. En ja, zo uh, kijkt men naar de toekomst. Straks moet iedereen voor die enorme bulk aan Iraanse babyboomers uh, ja. natuurlijk ervoor gaan zorgen. Dus dat. Ook mee. Goed, gaat helpen denk je? Nee, want het, uh, je kan natuurlijk zoveel beleid maken en mensen langs de deuren sturen. Het gaat erom dat je een goede economie moet hebben en mensen vertrouwen de toekomst moet geven. En ja. daar zijn de Iraanse leiders helaas heel slecht in. Goed, zijn ze bij jou ook al aan de deur geweest, Thomas? Nee, maar ik ben wel tien jaar getrouwd. Ik heb nog geen keer deur. Dus qua dat ben ik in Iran hier. <laughs> Thomas Elbrink. vanuit Iran, ik dank je zeer. Straks, dames en heren. Minister Ploemen van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking over het tekort aan babymelkpoeder in de Nederlandse schappen. Ze is in China en ze wilde wat aan gaan doen. Wat hoort u. Zometeen in het vervolg. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen met verkundig schilderwerk. Bovendien betaalt u nu maar 6% btw en maakt u iedere maand kans op 1000 euro retour. Laat uw huis weer stralen. .nl Ook logisch, yourhosting.com. Helaas was iemand ons al voor. Zorg dat het jou niet gebeurt. Yourhosting.nl Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op laat uw huis weer stralen. .nl